Het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Joeri Stubinitski met het NOS Journaal. In Cambodja zijn honderden doden gevallen op een brug in de hoofdstad Phnom Penh. Er brak paniek uit onder een grote groep mensen... die terugkwam van het zogenoemde Diamanteiland, waar een groot feest werd gehouden. De paniek ontstond toen feestgangers in de grote mensenmassa flauw vielen. Sommige feestgangers probeerden zichzelf te redden door in het water te springen. Het feest was de afsluiting van het traditionele waterfestival in Phnom Penh. De afgelopen drie dagen waren er al meer bootraces, concerten en vuurwerk. Miljoenen mensen kwamen erop af. Volgens de Cambodjaanse premier kwamen in het gedrang zo'n 300 mensen om. Het zijn vooral jonge vrouwen. De Ierse premier Cohen peinst er niet over om op dit moment af te treden of het parlement te ontbinden. De twee grootste oppositiepartijen willen dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen worden gehouden. Maar Cohen wil dat het huidige parlement eerst de nieuwe begroting voor 2011 goedkeurt... Die begroting met miljarden euro's aan bezuinigingen wordt op 7 december voorgelegd aan het parlement. Cohen heeft daar een kleine meerderheid. Ierland besloot gisteren onder forse druk om tientallen miljarden euro's noodhulp aan te vragen bij de EU en het IMF. Klanten van Vodafone kunnen binnenkort weer kiezen voor betalen per seconde. Veel telecombedrijven stapten de afgelopen tijd over naar het omhoog afronden van belminuten. Klanten zijn daardoor meer geld kwijt. KPN, Telford en Hai draaiden dat onlangs terug. En ook klanten van Vodafone kunnen vanaf 1 januari dus weer kiezen voor betalen per seconde. Schaatser Sven Kramer kon dit seizoen niet meer in actie. Hij heeft te veel last van een beenblessure. De Fries liet deze maand de NK-afstanden en de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen en Berlijn aan zich voorbij gaan. De Olympisch kampioen wil nu volledig herstellen en zich richten op het volgende schaatsseizoen. Het weer, het is wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui. Ook morgen wisselend bewolkt met in het hele land kans op regen. Het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOR. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. met nu ZFM. Honestly, I gotta stay as fly as I can be If you wicky willy, you get super OG Hunters always rush me cause I'm fly, fly, fly Dumb as they can't touch me cause I'm floating sky high I stay magnificent. you don't need to ask why You just gotta see with your eyes I can't believe it, it's so amazing This club is heated, this spot is blazing Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Yeah, yeah, I'm feeling it, man. Check it out. Check it out. Check it out. Check this motherfucker out. It got me in the club, in the club, just rocking like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 Ultra, enigmatic, Nick Matty. Matty. mat we just had to kill it. We on the radio, hotter than a skillet. We in the club, making party people holla. Money in the bank means we're getting chopped dollar. I'm a big baller. You a Smaller, step up to my level, need to grow a little taller. I'm a shot collar, get up off my collar. You a chihuahua, I'm a rat I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it, this beat is banging. I can't believe it, it's so amazing. Check it out, check it out, check it out, check it, it out, check it out, check it out. Hey, uh, we zijn er weer jongens, dit is weer een, uh, een nieuwe aflevering van Knockout FM, ja. op deze mooie en we hadden nog zo afgesproken geen ja ja, ik heb geen dat ja ja, ik zei nee nee, ik denk oké okay, doe het nou een keer anders. Ik wil even iemand goedenavond wensen, goedenavond Wendy, goedenavond, je goedenavond schat, sorry dat ik niet terug sms, maar uh, ik ben even bezig. We houden hem zwaar aan het werk, de zweep ja. ligt erover, uh, ik heb het best druk. Ja, hij doet vier dingen tegelijkertijd, dus uh, wie zeg, wie zal, je kan nooit van ons zeggen ons maar, dat wij niet meer dan dingen tegelijkertijd kunnen, wij zijn heel erg multifunctioneel aangelegd. Dat uh, is een, zeker een heel goed punt. Dat hoorde en, ik op de radio toevallig vandaag. Nee. En nu, jongens, de bekende vraag, hoe was jullie weekend? Moet maar ik mege... beginnen? Ga waar, waar mege... begin jij maar een keertje weer. Nou ja, uh, Doe het ik me. zit even, even te denken. Ik moest sowieso uh, zochtens werken, Het was uh, lekker, lekker druk, Zo, gezellig. Thing, en uh, ik heb, uh, de avond heb ik doorgebracht bij mijn vriendin. Oh, leuk. Misschien wel lekker. Uh, nou, jullie denken allemaal van: oh, er ja, is wat gebeurd. Nee, ik, nee. Weet, ik weet het al een beetje. Dus. Ik, heb, ik heb gewoon gezellig jack gekeken. Ja, leuk. en daarna kleren van je lijst. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gewoon. Oh, kijk er ook mijn kleren aan. <laughs> Jij wel, Mike. <laughs> Doet Hij doet het doe ook in de Ellie. Ja. Oh, dat zou ik, ik ook zeggen. We blijven maar volgen tot, op, tot aan mijn dood toe. Denk ik. Ik, denk het, oh, ik denk dat we het in de speech zetten, uh, Kevin. <lacht> ja, ja, bij de Colonel Leansen. Ja, nee, ik denk dat ik een gravity uh, spuit meenemen. en dat ik gewoon in die Ellie gewoon op zijn kist schrijft. Het was of, echt uh, een Ellie-boy. Zijn bijnaam was ook Ellie Belly. AKA <lacht> <-K -A> Buddy. <lacht> Gloeiende, geloeien. Of uh, op de cake bij de koffie. Maar ga verder. Leeg ja. in plaats van uh, cake, vleermuis cake. Ja. Uh, maar uh, Nou, voor de rest uh, veel gewerkt. En uh, lekker rustig aan gedaan. Nu jij, Kevin. Hoe was jouw weekend? <laughs> ja, het was leuk. Zaterdag heb ik gezworte uh, Pieter Zwanenburg. Moest o, uh, Ja, we uh, moesten erg vroeg mijn bed uit, half zes. Ja, ik heb het gehoord. Uh, uh, ja. En uh, nou, het was leuk. Toen s'avonds scouting. Oh? Ja, was oh, ook wat leuk. Wat een verrassing. Hè? Ja, nee, een beetje fikig gestoken. Dat was wel leuk. Oh, dat is altijd leuk. Ja, we moesten in een pak bar. Uh, een pak chocomel, moesten we warm maken, maar dat moest, mocht niet in de magnetron. En we hadden de opdracht, doen we het met zo'n zo'n uh, ding, maar ja, ja maar dan, je moet ja, gewoon een driepoot, een driepoot, en daar dan een touwtje en dan een pan. Maar er stond op, een, driepro, een driepoot, vuur en een pan. Ja, nou, hebben we een driepoot gemaakt, boven het gas voor ja. huis. Pannen boven gehangen. Boven het gas van huis. Ja, dat is toch ook vuur? Stond geen uh, met, uh, met hout en zo. Zo hebben we dat gedaan. Toen ik even uit geweest, heel eventjes. En toen zondag helemaal niks gedaan. Ja, oh, ja. met top 5 gemaakt en naar Robbie toegestuurd. Ah, oké. Okay. We hebben heel lekker seks en MSN gedaan, ik Ja, ja gedaan. Heel geil. Okay. En dat was het. <laughs> ja, uh. Mikey, hoe was jouw weekend? Uh, mijn weekend begon goed. Ik heb uh, weer uh, Sandra in een café gezellig op vrijdag. Was het leuk? Oh, leuk? Ja, was leuk. leuk. Op een veel een kampers? Moment, uh, nee, nee, heel veel uh, oudere mensen waren er ook. Dus die waren ook heel veel Nederlands Nederlandstalige muziekhouders. Dus we hebben eigenlijk een soort van Nederlandstalige avond gehad. Echt vreselijk gelachen om die mensen. Waarop geeft ook nog mensen was er een man die kwam naar hem toe zeg ja ik wil uh, het nummer van André Haas horen met uh, Wees zuinig op mijn meisje nou ja, jongen die hele kroeg die ging echt op stelten mee, jongen Amazing. Ah, ik, ik miste de aanstekers nog bij wijze van ik wou net zeggen dus behoorlijk wat aanstekergas verbrand Tja. Nee, maar ik heb zaterdag lekker rustig aangedaan. Ik ben nog even een lekkere gamepje wezen te leggen. Want mijn kamer is weer helemaal in orde. Het bureau staat. Dus ik heb ook heel hele grote jouw rukbunker is weer klaar voor gerust. In wat voor sfeer zit er vanavond? Je zit alleen maar zee schuil even de maar ik heb ook een goede daad verricht dit weekend. Ik heb geholpen. De living room is natuurlijk een paar weken terug. Heeft hij in de fik gestaan. Die heb ik geholpen even wat spullen leeg te trekken. Dus ik heb mijn streepjes en schouderklopje van bovenaf. Als die bestaat heb ik verdiend. Goed zo. Dus hoe vinden jullie mij? Vinden jullie me nou goed? Heel goed. Hebben Een beetje turbo-turbo de... stijl. Turbo? Paul Estak featuring the new kids met turbo's en zo hebben jullie terug. Ja, je hoorde Nelly Furtado we met ja. Say Right. Jeetje Jemina, gaat het nou eens, man? Als je daar zei zei zo op zeuren. zei hij het echt? Ja, ja. Ja, ja. Nee, nee, niet adem, ja, ja, maar ja. Nee, maar je hoorde net Nelly Furtado met Say Right. Lekker nummer, samen met Timbaland, <laughs> oftewel. Nooit officieel erbij gezet, vind ik eigenlijk wel heel jammer. <laughs> Wat? <sighs> Wat een zeikers heb ik af Sorry. Maar ik vind het gewoon grappig om het maar, te zeggen. Maar fijn <laughs> ik heb het mooiste protest in de wereld heb ik gevonden. Ja, ja, nee, ja, het mooiste protest. <laughs> het mooiste protest. <laughs> Oh, stop nou. Oh, ik hoop... Uh... Zo. Nou, ik, heb, nee, ik, zei, ik heb het mooiste protest. Heb ik een naakt vrouwenprotest voor meer democratie. Misschien had u er wel eens van gehoord. Ze zijn namelijk behoorlijk actief. De Oekraïense vrouwenbeweging uh, Femen. Ze lieten ook uh, deze maand weer veel, veel van zich horen en zien. Ze protesteren namelijk topless. Ze komen niet alleen voor op, vrouwen, op vrouwenrechten. In oktober uh, protesteerden de dames tegen het bezoek van de Russische premier Poetin aan Oekraïne. Hij bezocht het land om te onderhandelen over energiecontracten. De vrouwenbeweging is fel gekant tegen de pro-Russische houding van het land. De organisatie komt op voor zowel vrouwenrechten als voor democratie. De vrouwen gaan daarbij vrijwel direct. Rob, wat doe je nou? Maar, hey, ga maar verder <laughs> Ik heb toch geen dingetje voor mijn huis Oh sorry <laughs> uh, uh, uh. De vrouwenbeweging is fel gekant nee, De organisatie komt op voor zowel vrouwenrechten als voor democratie De uh, dames gaan daarbij Vrijwel altijd schaars gekleed Vrouwen vorig jaar pro uh, Protesteerden ze uh, tegen seks -tourisme. En in het begin van dit jaar Waren er demonstraties tegen de stembusgang en de antidemocratische hervorming in hun land. Ze vinden niet alleen dat vrouwen een ondergeschikte rol hebben in U Oekraïne, ook komen ze op voor vrouwen in het Midden-Oosten. Zo protesteerden ze onder meer tegen vrouwonvriendelijke wetgeving in Afghanistan. In maart vorig jaar ontstond internationaal verontwaardiging over een wet waarin stond dat vrouwen minstens eens in de vier dagen seks moeten toestaan. Ja, vind dat vind ik dat. een hele goeie. Vorige week verstoorde FEME de openingsceremonie van een uh, Iraans cultureel uh, evenement in uh, de hoofdstad Kiev. Daar protesteerde de groep tegen de vermeende doodstraf van de Iraanse Sakine uh, Mohamedi Astian, is Astiani God, wat een naam weer, fan! Doe dan gewoon Jan! Rob, wat doe je nou? Blijf nee, oh, oh, oh, oh, oh. Afblijven! Vervelend mannetje ben je! Oh, en één nieuwtje onderweegde je twee keer. Verschrikkelijk. Het is gewoon maken en breken hier. Maar hou het er wel bij één hoor. De nee. Ja. De Iraanse zou eerder dit jaar zijn veroordeeld vanwege overspel. Op het filmpje hieronder is te zien hoe de dames vorige week naakt een theaterzaal wisten binnen te dringen. Iraanse beveiligers verwijderden ze, verwijderden ze vervolgens uit de zaal. Oké. Okay. Waarom zou er maar één nieuwtje zijn? Om, omdat deze lang genoeg is en we moeten de razende reporter hebben. Hebben we die ook? ook nog? tijd gunnen en jij hebt je huiswerk niet gedaan. Dus. Ja, oh dan krijg ik ineens pikstraf, Wat is dit? straf, nou ja. Right? Het is oh, dat Jan in de kroeg oh, oh, zit. Oh, oh, oh. Want uh, Jan gaat jou het straf geven. Ik ga, ik ga straks gewoon mensen ontslaan hier. Waarom ze verdienen toch al niks? En dan zegt Mike, ik: ah, Wil je me uitje zien? <laughs> <laughs> Wil je mijn eitjes zien? Oh, oh, we, hebben, de debat, we hebben straks het, uh, de razende reporter Jim. Die gaat het dorp in. Die gaat een foto van uh, Erik Lucas uh, laten zien. En dan kijken of iemand weet wie het is. Ja. Maar okay. we hebben eerst uh, Brendan Flowers. Met Crossfire. Crossfire. Ja, ja.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 That, that, DJ, turn it up, that, that, that, that, that, that, DJ, turn it that, that, that, that, that, up, Ja, wat was ie lekker. Oh, nu doe ik het telefoon! Oh, wat slecht! Okay, die, uh... Wat was ie lekker? De Red Hot Chili Peppers met Under The Bridge. En uh, we hebben wat nieuws. En dat is Jim. Oh, ik hoor wat overgaan. Hallo? Hallo? Hey Jim! Hey! Onze razende reporter. Oké, okay, ja, ik heb hier iemand. Uh, mag ik uw naam weten? Bas Heino. Was hij nog? Oh, de, de, de, de man van Circus' uh, Antwoord. Ja, oké, okay, die heb ik hier voor me staan en dan gaat nu raden wie die te zien krijgt. Oké. Okay. Ja, wie is dit? Uh, dat is uh, meneer Lukasje van de PVV. Kijk. Kijk, kijk, dat is leuk, dat is altijd leuk. Dat horen we graag. Ja, die man die Antwoord, die meneer. Hè? Ja. Dat klopt. Uh, een beetje een bekende in Zandvoort. Hè? Ja, en wat, uh, wat vindt meneer Heino ervan? Van meneer Lucassen? Ja? Ja, die is een beetje ondeugend geweest, heb ik begrepen. Hè? Ja, gokt hij veel? Nou, dat uh, zou misschien wel goed zijn voor hem. <laughs> ik heb een in ieder geval. Inderdaad. we beter dan uh, bij de buren langs gaan. Ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Is, is Jim daar nog? Hallo? Ja, ik ben er nog, ik oh. ben er nog. Jim, probeer eens iemand anders. Loopt er nog iemand rond? Nou, meneer Heino. Dank u wel, meneer, meneer, Heino. Door, meneer Heino. Ik uh, ga jou proberen. Hoi, ik uh, ben de razende reporter van uh, GFM. knock FM, knock-out FM. En uh, u mag raden wie dit is? Wil je daar aan meedoen? <laughs> ja, oké. Okay. Wie is dit? Een uh, bewoner van. hoe heet dat zit bij de PVP, hij woont in Zandvoort. Hij woonde vroeger in Hadem. Hij is nu mee spot, of nog niet. Dus hij gaat nog door. Hoe heet je Luca, Kijk, jongen, hoor je Dat is een verslaggever ja, ja, volgens mij. Ja, want die weet er te veel van hoor. Uh, <crashed> <laughs> <orschijn> uh, wat? Ja, wat vind ik van hem? Uh, <tie> ja. is, het, is het een vriend van hem? Wat <laughs> dan? Is het een vriend van je? Nee, ja, ah. ik ken hem persoonlijk niet. Ik weet niet dat hij in zonde Oké, oké. Jim, loopt er nog iemand rond? Uh, ja, genoeg. Zal ik er nog eentje uitproberen? Ja, ja je hebt nog genoeg tijd. Uh, Gewoon onder het gokken. Doe er maar nog maar twee. Gewoon onder het gokken. Mevrouw, mag ik u een vraag stellen? Wie is dit? Ja. En uh, ik ben uh, live op de CFM. Ja. Knockout fm Knockout fm Oké. En uh, wie is dit? Weet u de naam daarvan? Nee, ik weet de naam niet, want ik zeg... Het is een fit maar niet politiek. Oké, okay, kijk, dat is een makkelijk antwoord. Nou, hartstikke bedankt ja, voor het Loopt er nog iemand rond? Ach, meneer, mag ik u een vraag stellen? Oké, okay. u bent uh, live op Knockout FM? Knockout? Knockout, <laughs> hè Jim? Knockout FM? Nee, nee dit is een uh, radiozender hier in Zandvoort. Van 9 tot 11. Van 9 tot 11. Ik heb een vraagje voor u. Wie is dit? Eentje uit de politiek? Eentje uit de politiek, dat is goed. Weet u ook welke groep die zit? Zit aan de linkse kant, maar. Zit aan de linkse kant. Ja. Dit is Erik Lucassen. En die zit oh. bij de PVV. Oh, wacht even. Het een ja. beugende ventje. Ja. ja. <laughs> je moet maar rondbeugend blijven. Ja. <laughs> Loopt er nog iemand rond, Jim? Nee. Niet? Nee. Loop, loop even de straat op, ofzo. Loop even de... nou, maar jongens, het gaat toch veel te lang. Nee, nou, je hebt nog één minuut. Hé, hey, Jim. Ja? Dankjewel, we ja. zien je volgende week weer terug. Ja, ik een En uh, <laughs> dan hebben we weer een andere foto. Ja, hij heeft de dag dat mijn nog Ik kom maar even terug. Is goed jongen, doei doei. Doei. Hoi. doei. Nee, dit is een, uh, iets nieuws bij ons, we gaan het elke week doen. Met een, Ik vind uh, het wel leuk, oh, ja, het is sowieso leuk. Van, de, van de linkse kant. Met een, uh, met een foto en dan gaan we gewoon de straat op, dan gaat Jim de straat op. Ja. Mike, doe die microfoon open, want dit is niet leuk meer. Mike, Mike, mee. Mee. Mike, Mike is, is, is Ja. En dan uh, gaan My we met island. de foto en dan gaan we even kijken of uh, mensen het? het weten en uh, een beetje geinige dingetjes doen. Mag ik even één ding zeggen? Nike, uh, Mike loopt bijna naakt rond hier in protest, hè? Ja. Hij heeft zijn broek al uitge... Hé, hey, daar heb je onze razende reporter, Jim. Ja, die is zo snel terug. Maar we hebben, hoe heet het? Katy Perry met Firewalk. Do you ever feel like a plastic bag?